Van der Linde met het NOS-journaal. De centrumlinkse SPD blijft op voorsprong staan in de prognoses van de Duitse verkiezingen. De sociaaldemocraten staan op 26% van de stemmen tegen 24,5% voor de christendemocraten. Het is nog te vroeg om Olaf Scholz tot winnaar uit te roepen. De Groenen zijn de derde partij met zo'n 15% van de stemmen. De liberale FDP en de rechtspopulistische AfD staan in de prognoses op ongeveer 10%. Die linken dreigen met 5% onder de kiesdrempel te zakken. Over links en rechts zijn mogelijkheden voor regeringscoalities. SPD-leider Scholz vindt dat hij aan zet is om een coalitie te vormen. CDU-leider Armin Laschet wil ook regeren, het liefst met De Groene en de FPD. De Groenen sluiten dat niet uit, maar de FDP wil er niets over zeggen. Als de definitieve uitslag overeenkomt met de exit poll... dan zal het Schulz zijn die het initiatief mag nemen in de formatie. Hij zou dan Merkel op kunnen volgen als bondskanselier. Duizenden Tunesiërs hebben vandaag gedemonstreerd tegen de machtsovername van president Kais Saïd. Twee maanden geleden ontsloeg hij de premier en schorste hij het parlement. Aanleiding waren grote protesten tegen de economische situatie van het land en het falende coronabeleid van de regering. De president zei toen dat hij ingreep om de sociale rust te herstellen. Demonstranten van vandaag vrezen dat hij die macht niet meer af wil geven. Als eerste land in Europa krijgt het parlement van IJsland meer vrouwen dan mannen. Bij de parlementsverkiezingen van gisteren blijken 33 vrouwen te zijn gekozen in het 63 zetelstellende parlement. De IJslandse coalitie, die bestaat uit linkse en rechtse partijen, versterkt met de uitslag zijn meerderheid.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 Een hele goede avond. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1457. Mijn naam is Benno Veugen, een gastheer hier op CFM met uh, dit unieke programma, muziekprogramma. Maar er wordt ook ingezongen, uh, Zo af en toe. En we beginnen nu ook met wat zang van Luna Keller. Even de zee wat zachter zetten, dat kan. Dat is wel fijn van een radiostudio. Uh, Luna Keller, ja, dat is een hele jonge dame. Die is tot mij gekomen via mijn ome Ko, en Co. Die drukte mijn cd in mijn handen. En uh, met... Uh, ja, hij keek me diep in de ogen aan. Hij zegt... En je gaat dit draaien in je radio show." En ik... Ja, oma Natuurlijk, oma-ko. En uh, dit album heet... Alice is in Love with the Mad Matter. En het is uh, buitengewoon lekkere muziek om naar te luisteren. Uh, collega's van ZFM die kunnen bij mij terecht... als ze dit, uh, deze jonge dame ook mee willen nemen in hun radioshows. Dat gezegd hebben. Goed, het volgende album heet... Piano Music for Movies You Have, A you Have Probably Never Seen. Of de titels allemaal. Um, dat is een beetje een samengesteld uh, geheel. De artiest wordt wel Midnight Fear genoemd. Uh, waarom weet ik niet, maar... Uh, het, we hebben het weer opgenomen in dit programma. Dan weer op muziek van Hossam Ramsey en Osama El Hendi. Het, dat album heette heel eenvoudig Ruby. Hossam Ramsey is helaas niet meer onder ons. Het was een, een percussionist die buitengewoon getalenteerd was. Hij een succesvolle carrière had en helaas veel te vroeg is overleden. Oh ja, en dan Terry Oldfield, het broertje van Mike Oldfield. Die komt met verschillende albums eh, langs in eh, uur 1, maar ook straks in uur 2. We, we gaan in die uur 1 is, straks luisteren naar Sacred Touch en eens even een keer, Celtic Blessing. Um, en dan natuurlijk uh, Crystal Veraard met Dreaming of Wales. Van die 16 minuten lange track ga ik weer 4 minuten draaien. We sluiten af het eerste uur met Karunesh, Heart, Chakra, Meditations nummer 2. En daar uh, sluiten we het eerste uur mee af. Ik spreek je straks aan het begin van het tweede uur. Veel luisterplezier. yesterday. Absolutely mad, but we TV They ship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 Prathar Indragum Havamahe Prathar Mittra Varuna Prathar Ashwina Prathar Bhagam Poošanam Brahma Naspadem Prathas Soma Huvema Prathar Jitambhaga Huvema Vajam Putra aar draschityam manyamanasturaschit raja chudyam bhagam bhakshiptya bhag praneetar bhaga satya radha bhage mam bhaga prana Bhagapranrabharnuvan tasyama Ute danim bhagavan tasyama Uta prapitva uta anha Uto ditamahavancut jasyat Vayam devanagum sumatausyama Bhaga eva bhagavagum deva. Tena navajam bhagavam bam das yama tantwa pagasar bai sano pagapura eta samadhara shaso namanta de dikrave padaja vasuvidam Rathami Vaaschva Jina Mava Hamtu Nausha Saha Viravati Sada om Santva Shinja, PRAJAMA Om SHAM Tisham, Tisham, Tihee. Namo Brahmane, Namo Astvagnaji, Nama Pratikje, Nama Otahib, Namo vache, Namo vache Namo vishnave karomi, om sham tisham tisham om namo vache ya choditaya nudita sye vache namo namo vache namo vachaspataye namarishibhyo mantra krupbyo mantra patibhyo mama mrishyo mantra kruto mantra pataya paradurmaham rishim mantra Paradam Vaishva Devi Vachamuddhya Sagum Shibha Madastam Chushtaam Devi Hisharma Mitjo Sharma Prati Sharma Vishva Midam Sharma Sharma Brahma Prajapati Vadishti